Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De veiligheidsdiensten maken zich zorgen over extremisme bij coronademonstranten. Protesteren tegen de maatregelen moet kunnen, zegt de baas van de AIVD. Maar onder de activisten zijn ook mensen die complottheorieën verspreiden en oproepen tot geweld. Tegen journalisten of tegen politici of, of uh, geweld tegen centra, testcentra... En als dat dan ook in georganiseerd verband gaat... dan zijn wij als dienst heel alert. En dan is de grens van activisme uh, overschreden. En dan uh, uh, zijn we als dienst aan zetten. Ja, Ze maken zich vooral zorgen over jongeren... die gewelddadige ideeën verkondigen op social media. Een duur pakje peuken voor een man van 26 uit Den Bosch. Hij moet tien maanden de cel in... omdat hij tijdens de avondklokrellen in zijn woonplaats inbrak... in een supermarkt, van alles vernielde en dus sigaretten meenam... Behalve de zelfstraf moet hij ook geld inleggen in een grote pot... om alle schade te vergoeden. Op de A2 bij Valkenswaard is een man van 33 aangehouden... nadat de politie in zijn auto 160 blokken hash vond. De agenten herkenden de auto van een eerdere controle... waarbij ze de verborgen ruimte al hadden gezien. Er lag ook veel geld in de auto, maar de politie kon niet zeggen hoeveel precies. En goed nieuws voor je zomervakantie. De EU gaat de komende tijd aan de slag met een Europees coronapaspoort... waarmee je makkelijker de grens over kunt... Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom de EU dat nodig vindt. Volgens de Europese Commissie is het nog altijd zo dat 70% van de mensen die nu in de rij staan om naar Spanje te gaan... ...van de zomer een vaccin heeft gekregen. Dat betekent nog altijd 30% niet, of mensen die het niet willen. En die moeten ook kunnen reizen. Vandaar dus dat tests ook geaccepteerd worden. En als je kunt aantonen dat je het virus al gehad hebt en dus immuun bent... ...kun je ook zo'n groene pas krijgen. Waarschijnlijk wordt het een QR-code die bij de grens gescand kan worden. Het weer nog veel wolken en vooral in het noorden en oosten nog regen. Later vanavond wordt het wel vaker droog. Morgen eerst grijs en hier en daar een buitje. Daarna kan de zon ook doorbreken. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Landsmeer en amsterdam hemhavens een vielen van 3 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Shimmering light, dancing on water, beauty of night.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 I've been waiting for someone to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 I'm meant to be mine with you. Time fly. Blue skies never mine. Blue skies Een paar weken geleden waren ze hier in de, de studio Kafka met uh, Shimmering Light. Alleen deze hebben ze niet uh, live uh, gespeeld.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 heb ik hem mogen aantreffen bij het uh, programma... wat uh, door mijn zeer gewaardeerde collega de heer Willem de Waard... wordt uh, gedaan bij Radio Capella, namelijk Zwaardvis. Dus ik denk, ja, die zal ik dan ook maar even vragen. Want het past precies in het rijtje, ook uh, in deze Alternative FM. En dan, om acht uur, gaan we uh, dus uh, fijn met z'n allen uh, live muziek uh, horen. En dat is met Laniek. Uh, dat, die, die gaat dan hier straks tussen acht en tien...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 Zijn eigen productie, die hij heeft afgeleverd. Vorige week hebben we de single mogen draaien als een van de eerste. Oh, Kai! Things in this life break what I used to be. It's falling apart. Become.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 To shatter to pieces And all for what hope can do to a frage your mind Now what if the tear drops then? Schoots vertegenwoordigde ook vandaag weer in deze alternative FM. En dan heb ik het over deze provincie. Noord-Holland, Sterre Weldering hoorde je met Not With Me. En deze Alkmaarse muzikant komt 27 mei live.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 En dat is niks ten nadele van de NTB, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en de Kunstenbond en dergelijke, want die, die doen hun dingen ook goed neem ik aan. Ja. Er is alleen een behoefte aan een andere manier, eerlijk gezegd ook iets goedkoper, betaalbaarder en, en dat soort zaken. En, en op een meer, meer van nu manier de breedte van de muzikantenschala kunnen, kunnen vertegenwoordigen. Ja.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 een die meer zegt van uh, je betaalt ons lidmaatschap en je premie blijft 100% voor jou. Ja. En als je een periode drukker hebt, dan, uh, dan stop je wat meer geld erin als je dat wil. En als je een periode minder druk hebt, dan stop je wat minder erin. Dus daar kan je nog eens kijken van nou ja, waar, waar liggen mijn goede periodes dat ik wat kan inlekken? Ja. Um, even over, want, uh, want uh, jullie hebben het, uh, uh, je hebt het over partners en noem maar op. Zijn, zijn die uh, niet huiverig geweest om ook bijvoorbeeld in dit uh, project uh, te stappen?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 Is this real? Tweede week was hier Wendy Moore. Dit was haar tweede single die ze ooit heeft uitgebracht, namelijk Relapse. Er komt materiaal uit hoor en dat gaat wel vaart krijgen. Ook gestalte wat betreft het uitbrengtempo van Wendy. Dat zal zeker vanaf juli wat, wat vaker gaan gebeuren. De nieuwe single is min of meer klaar, maar zal pas ergens tegen de zomer, dus rond juli, worden uitgebracht.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 Laniek, want die uh, jongens zijn uh, alle twee in de studio, dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Uh, en deze man heet Tim Sandis. En uh, hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Die zit er alweer een week of drie uit. En dat nummer dat heet Learn How to Lie. 随着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 Toevallig hebben we hem ook aan de telefoon. Nou, heel toevallig. Het is gewoon gepland. Maar ik, ik, ik, het was de bedoeling dat die Chuckleberry Drive eigenlijk na het interview zou komen. Maar dat, dat, dat is een oh. beetje. Ja, het is een beetje de mist ingegaan. Maar goed, dat, dat heeft te maken dat ik te lang even met de, de vorige spreker aan de telefoon heb gezeten. Toen uh, was dat singletje ook van afgelopen. En ik denk, ja, ik moet doorstarten. Want anders is het stil. Dus uh, bij deze is de laatste single van jou gedraaid. Maar we gaan het ook even over hebben. Over deze single. Cool. Ja. Thanks voor draaien. Ja. Uh, altijd uh, speciaal. Ja. Uh, e speciaal. Ja. Even over jou, want uh, ja, ik, ik moest. Uh, ik zat. Ik zat zaterdagmiddag uh, uh, te luisteren. Vind ik doe ik altijd. Moet ik zeggen. Mm. Tussen twaalf en twee uh, bij collega Willem de Waard. Want daar zat je in. En ja. toen dacht ik, ik ben verkocht. Want uh, dit, uh, okay. ja. Yeah. <laughs> Dus ik denk, ik moet die man ook hebben. En uh, ik, ik, ik heb uh, ook nog even gehoord in dat interview. Uh, over die mailboxen. Uh, hoe gaat het ermee? Want uh, stroomden die mailboxen ook inderdaad oh. naar de uitzending vol of niet? Nou, het uh, yeah, is wel een beetje awkward, maar het viel heel erg mee. Viel maar mee. Alleen, alleen yeah. ik zeker uh, stak mijn vinger yeah. op.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 Aha. Weet je wel, dan kan je weer even een beetje, een beetje wat, ja, wat doen, een beetje praten Ja, okay. leuk. ja, dat is leuk. Even over jouw muziek, wat, wat, wat, uh, waar moeten we het onderschaden? Wat, wat, wat, wat vind je leuk, wat, uh, uh, wat komt er in terug wat jij eigenlijk leuk hebt gevonden? Zit, er, zit er nou, in de... Ja precies. Ja, um, nou, uh, Beatles. Beatles zit er, althans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 Uh, hoe bedoel je? Nou ja, uh, precies zoals ik het zeg. Uh, dat het uh, in de hectiek, uh, noem maar op, uh, ah, dat je dan ja. uh, op een gegeven moment zoiets doet. Uh, dat je dan denkt van, nou, misschien kom ik uh, ah. op een bepaalde manier een andere omgeving ook uh, wel een beetje tot rust. Zoiets? Ja. Ja, al denk ik dat het... Ja, misschien wel eigenlijk. Daar heb ik zo nog nooit over nagedacht. <laughs> maar het goed... ja. <laughs> zou heel goed kunnen dat je veel relaxter bent. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je het helemaal gelijk hebt. Dat je veel relaxter... Uh,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 Ik weet niet wat er aan de hand was, maar <laughs> ik vond dat de, pas, de pasta stond in de fik. <laughs> uh, uh, <laughs> het, is, het wat, gaat goed hoor. Wat, wat, wat is het menu dan uh, bij, uh, bij Huizen van Hoogstraat en vanavond dan? Ik, ik was een heerlijk pastaatje maken. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, het is meestal uh, makkelijk voor, voor de uitzending. Even nog, uh, van, wanneer kunnen we dan uh, het nodige verwachten van jou uh, binnenkort weer? Um, ik heb er geen exacte datum voor je, maar...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 I feel too old, I'll be. Feelings I feel the world out there Feelings I feel the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 If I fall in love with you Would it matter?